Wij beginnen de zogerles 103 en 50. Steeds bij elke nieuwe, nieuwe zogerles probeer een beetje de lijn verbinden van wat wij leren. Dus, uh, wij zijn nog steeds bezig met die of niet wij. De uh, ijzeldrijver die steeds is bezig met zijn opdracht om die twee reizigers op weg naar Hashem te helpen om het niveau van Ketter Atik te bereiken. En samen met hem bereiken wij, ook wij bereiken wij, Berekent dit, dat niveau, zei het, dat voor uh, iedereen is het verschillend, van ons, maar dan, dat wij trekken dan het licht, ook van ik naar ons toe. Door, wat, datgene wat wij nu lezen, leren. En, hier in de laatste lessen, vertelt je ons, Um, over die laatste overkoepelende zivuk van de Gmartikoen. En daar komt een gidoosje, iets nieuws voor ons. Dat als gevolg van die overkoepelende zivuk uh, daarop eigenlijk volgt duisternis. Net zoals het verduisternis uh, van de zon hebben wij, zo is het ook hier, is ook een beetje zo, waarbij dan de duisternis komt en men kan lichten niet ontvangen. En dat gaat ons op twee, op twee vlakken als het ware, die uh, vertellen dat in het algemeen aspect, dus in het algemene aspect, dat is, vanuit, die, vanuit uh, dat aspect van het... na de overkoepelende zivogen... wat gaat gebeuren, dat is het algemene aspect... ten aanzien van wat hij ons vertelt. En tussendoor vertelt hij ook... Uh, over die uh, bijzondere aspecten, als het ware... door de die eerste tempel, de tweede tempel... dat die... die um, Ter gronde kwamen door de zonden van Israël. Dus de Gmarticun, zal na de Gmarticun, na de overkoepelende Zivuk, zi zi zi zi uh, na 6000 jaar, zal niet meer sprake zijn van, die, van de zonden. Ja, dat, dat, dat als gevolg van de zonden... Uh, zou verduisternis komen, of verduisternis zou komen. Maar in de bijzondere aspecten, zoals de die eerste en de tweede tempel, daar was het hetzelfde verschijnsel, hetzelfde uh, verschijnsel, maar dan vanuit door de zonde. Het is iedere Dus het kan zijn dat het door het toedoen... van de lagere... door het de, door de toedoen van de lagere... dat de duisternis komt... wanneer men... door, de, door zonden... door zonden gaat men dus... Wat, welke, zonde, welke enige zonde... die wij plegen... hier op aarde. Dat wij geen man... opbrengen. Ja? De zonde is dat wij... wanneer wij ons bezighouden met het ontvangen... voor onszelf... Ja, dan... Als wij ons, let op, erg eenvoudig is het geestelijke. Als wij zo lang, el, of elk moment, wanneer wij ons bezighouden, alleen met het ontvangen voor onszelf, op dat moment bestaan wij niet in het geestelijke. Of bestaan we niet in het eeuwige. Ja? Dus er is geen feedback. Er is geen er is geen feedback. Er is geen Connectie met het, met het hogere, met de wortel, op dat moment. Wat betekent dat? Wat doen we daarmee? Dan, o, dan uh, dragen we erbij dat er boven geen ziewoek wordt gemaakt. Geen ziewoek wordt van boven gemaakt, dan waar kunnen we dan het licht ontvangen? Dus dat is, en dan komt als gevolg daarvan komt de duisternis. De duisternis in onze waarneming. Dat is uh, in het bijzonder aspect wat als bijdrage, als oh, door het toedoen van de lacheren. Maar na het overkoepelende gmar, gmar, uh, ziewoek, na de over, overkoepelende zivuk, de laatste zivuk van de gmar die Koen, zal zal het juist op een positieve manier dat zal plaatsvinden zo'n so duisternis, dat tussentijd, als tussentijdse duisternis voor uh, tussen de die gmartie, uh, de zivuk van de gemartikun, en uh, en het, het moment waarop dan die bon, die Malchut, zal uh, tot zak worden, als zak zal worden en uh, ma is zal, is binnen en ma is zal worden als ab dus in die tussenperiode natuurlijk die duisternis komt en dat is natuurlijk ook gegeven was ook in allerlei vormen ook aan volkeren gegeven dat die beelden in allerlei vormen van apokoli, apokalypse. dat is wat men kent in allerlei geloven, in allerlei. men kent die dingen, maar men kan het niet aanbinden. Men begrijpt niet hoe dat zit. Dan weer steeds, elke, elke, in elke generatie komen weer die zwaardenkers. Eh, en die weer zeggen, nou, het einde van de wereld komt wel aan. Dan in 2012 of 2000. en steeds wordt het in elke generatie, gaan ze dan wel zeggen, een, voor een 10 voor 10 jaar, 12, 20, 15 jaar vooruit zeggen ze zoiets, omdat men, men weet niet hoe dat, hoe dat mechanisme werkt. Maar dat wel, dat is dan dat periode dat het is dus eigenlijk opbouwend. Het is niet iets dat ellende echt ellende. Dat is omwille van het van dit een deel maakt van deze tycoon. Na die overkoepelende Gmartiko. Dat is waar wij, waar wij, ons, waar wij nu ons stil, nee, na enkele lessen mee bezighouden. Dat zijn pittige dingen. Dat zijn diepe, zeer diepe onderwerpen die wij leren. En niet eenvoudig. En alles gaan we heen, doorheen. Niemand leert deze dingen. Zie. Men, men slaat het over. Kijk die boeken die over zoger. Want wat het moeilijk is, wat het onbegrijpelijk is, willen ze dat niet doen. Want ze schrijven voor de massa. En de, de bedoeling van ons is om door de zoger. Zoger moet mij bepalen. Bepalen wat ik moet, wat ik verkrijg. En niet wat ik wil vanuit mijn aardskopie. Uh, Dan wil ik alleen maar één ding niets doen, of alleen voor mijzelf doen, niets. Dus ook dat is goed, maar alles moet wel een lijn hebben de lijn moet van binnen zijn de wilskracht om het goede te doen steeds om moet overwinnen dan kan je alles doen dan kan je alles doen en alles zal kloppen, alles zal zinvol zijn als dat die, diep, diep in jezelf dat dun lijntje zal dunne draad, als het ware als rode draad, door je heen, heen, door je heen lopen van, dat jij wil overwinnen. Overwinnen, overwinnen en nog een keer overwinnen. Dat gevoel, dat, dat de wil om te overwinnen, overwinnen op de inertie. Ja, op de inert, het in, weet je wat, inert zijn. Inertie, hoe zeg je dat in het Nederlands? Inertie van het leven. Inertie is nodig in dit leven. Want dat is de materie die ons gevoel heeft om ons, die inertie doet ons, als het ware, bedrukken ons terwijl. Wij moeten elke inertie er doorheen, er, erboven komen. Inertie, dat is dan... Onbewegelijkheid. Ja. Dus ja. Okay. ja. Intentie om een stil te blijven of een beweging voor te Ja, dus intentie om... Intentie. Nee, Intensie. Int inertie. inertie. Inertie, dat is de, de, de kracht, die remmende kracht. Beweging remmende krachten. Beweging remmende krachten die beweging remmen in elke opzicht. ...om in plaats van je te bewegen... ...dan, dan krijg je zo'n gevoel... ...en dan rustig aan, ...doe maar, niet denk, niet dit, niets doen. Uh, en dat is waar wat we het nu doen. Eerst vertelde hij ons over die... ...leeuw, ja, dat is wanneer... ...wanneer men wel... ...man opbrengt... ...doet omhoog... Uh, ...komen, dan... Is de leo die, als het ware, dat is dan het directe licht dat op die prooi afgaat. En dat is dan een goede zaak, dat is dan de zivuk. En zo, so, nee, dan gaat het naar de citra achra en die stuurt dan die hond, kalba, kelef. En die gaat die prooi opeet. Anders. Uh, en dan komen die dan uit zijn schuilplaatsen, komen zij uit hun schuilplaatsen tevoorschijn. Betekent al die krachten die dan eh, tegenover het heilige staan. Want het, het ene tegenover het andere is geschapen. En nu gaat u ook in deze, nu gaat ons ook verder Daarin vertellen over die allerlei soorten, mannelijke en vrouwelijke soorten van dienen. Dien, hoe dat zit in elkaar, hoe dat voelt. De zoger gebruikt dan beelden, die treffende beelden, hoe dat eruit ziet, hoe dat voelt. En dat is het unieke van de taal van de zoger Want in de gewone taal van de Kabbalah vertref je dat niet. Jij, jij weet dien, jij weet allerlei Nuances, maar dat is in de taal van de Kabbalah. En dan hebben we ook de taal van de zoger nodig om wat meer gevoel, geestelijk gevoel te ontwikkelen. Wie de, de zoger niet leert, ik snap niet hoe kunnen zij test leren, hoe kunnen zij andere dingen, hoe kunnen, hoe kunnen zij dat doen, begrijp ik. Het is, is absoluut een. En, zoals Etz en test. Dat, dat zijn de, de meest relevante dingen van de kabala. De, hoe, om de kabala, kabala te leren. Maar zoger, de zoger is. Geeft het gevoel, geestelijk gevoel. Hoe krijg je dat? Van test alleen. Kan je dat niet krijgen. Van Ari. Ook Ari moet je ook. Ari heeft het ook van de zoger genomen. De zoger als basis. Dus dat is bijzonder belangrijk. De zoger is voor ons. Zo gaan we verder, verder met de zoger. En de zoger gaat in, inkomen in ieder van jullie. En zal uh, zijn, uh, hoe zeg ik het, ijdele werk, edelwerk de goede ijdel met E. En niet met een lange E. Zal een ijdele werk, uitwerking zal doen op iedere van jullie. En dan zal je succes boeken. Echt in elke, elke, in elke jouw bewe jou beweging, in elke jouw onderneming, zal je een krachtig succes boeken. Dat is absoluut gegarandeerd. Dat zeg ik pas na jaren van studie, dat we al jaren studie doen en niet aan het begin. Maar wel overwinnen, steeds overwinnen jouw inertie, jouw dus. Dat de remmende beweging, geestbeweging, de remmende krachten die bijvoorbeeld bij het zo leren wat wij vanavond gaan leren, dan wekken zijn, als het ware slaapverwekkend kunnen werken. Maar jij moet het wel overwinnen, steeds overwinnen. De regel 4 uh, van de tekst van de zogel. Oot tsadi het. Bayom a shelak. hovin. Vedina idan le eila miim five. Ila -a. Hier is het goed om een puntje te zetten na het eerste woord van de regel 5. De regel 4, ot tzadi het. Bayom Hashelek. Hij citeert nu uh, iets, twee woorden uit een vers van Shmoel. Van het boek Smuel de tweede boek van Smuel in christelijke uh, boeken is dat uh, de tweede Koningen, Koningen 2. Bayom hashelek op de dag van het sneeuw. Bayoma en de zoger zegt: Bayoma de garmoe hovin op de dag waarbij de zonden veroorzaakten, waren de veroorzakers daarvan van, op die dag. Dat heet op de dag van de sneeuw, van het sneeuw. De, het sneeuw, of van de sneeuw. de sneeuw. Van de sneeuw. Op de dag van de sneeuw. Als ik zeg, dat betekent dat het in het Hebrew staat, dat het in het Hebraïus staat, het bepaalde artikel. Dus op de dag wanneer de, de zonden hebben daartoe gedragen. We dienen, ieddan, le'ela en de dien. De strengheid van de wet. Ieddan word, uh, wordt geordend. Wordt gedaan. Boven. waarboven boven? in bet djina ila'a. Van de grote beddien, dat heet bet van de grote eh, gerechtshof, van de hoge, sorry, van de hoge gerechtshof. Dus de, het gerechtshof dat boven is, in de hogere. Vijf. Alles is meetbaar wat wij leren hier, alleen deze taal verbinden met de taal van de kabbal. Wij de actief, loot jeraly beta mischelig, da dina, ila, amai, begin zes zich houl beta lavushanim, wejachil, lemei, lemei sabel, is dat akiva. Dus die sneeuw, ja, de dat, dat doelt op de, op de hogere, op de dien, die, de strengheid, die komt dus door de hoge, hoge gerechtschof, gerechtschof in het hogere, in de hogere wereld. Vijf na de punt. Waar hij actief, en daarover is het geschreven, zijn, staat het hier, daar staat het zijn. En met een uh, referentie. Zijn met een hakje. En dat kan je dan lezen dat het komt van de Mishleï. Van de spreuken van Salomo. Mishleï, Lamet, Alf. Mishleï 31. le Levita, Mishelek. Ongeveer zo is het letterlijk. Lotjera, zij zal niet bang zijn voor haar uh, levita, voor haar, haar, voor haar huis. Mischelik van de sneeuw. Dus Zij zal niet van de sneeuw bang zijn worden. Bang zijn. Dat is de hoge dien. Amai, waarom? Waarom, waarom zal zij niet bang zijn? Dat natuurlijk slaat het op de malgoed. Dat is ook dat is, uh, een stukje tekst van wat men zegt op vrijdagavond. Bij, uh, aan het begin van de Shabbat zegt men dat over de dukwa. Hulde aan de noekwa. Want vrijdagavond begint haar intrede, volheid. Van die noekwa. En de Nukwa is de. Um, is de. we zeggen dat. hostess van het huis. van het, van het huis. Hu des huizes. Ja, dus de gastvrouw van het, van het huis. Daarom zingt men lofliederen over haar. Maar bedoeld wordt natuurlijk niet de, de vrouw van het huis. bedoeld wordt natuurlijk de Malgoed. En samen met hen. Met hen ...wordt ook natuurlijk eh, ook de, de, de vrouw die dan de, de van het huis, dus die, gast, ja, die gastvrouw, dat zij wordt natuurlijk ook ermee gehuld, maar natuurlijk gaat het onver, over de goed Dat zij hoeft niet bang te zijn voor de sneeuw. Amai, waarom niet? Begin ze is de hol bai Vushanim omdat al haar huis is bekleed en is in purple. Shanim is um, een purper, ja, yeah, zo'n kleur, plür, roodachtig kleurtje. En heeft ook een andere like betekenis, zullen beetje zo zien. We ja, hille me esheta en kan en kan dus. Kan verdragen de sterke het sterke vuur. Punt ad kan kra, tot hier is het geheim van het vers. We gaan naar Hasulam Hasulam de rechterkolom de regel 17. De referentie, referentie van de... Ot, het. Bayoma, shellig. Bayoma, Wichule. Ot, referent, de referentie van cadi, het. 98. nechend. Bayoma, Op de dag van de sneeuw, Bayoma, op de dag, Wichule, enzovoort. So zo punt bijom 18 Hashelik, op de dag van de sneeuw. Punt. Kijk nou wat de sneeuw is. En dan die parallelen, steeds parallelen leggen tussen de terminologie van de zoger en de kabbalistische terminologie. Het is niet alleen het beeld wat de zoger geeft, maar er is geen andere woord mogelijk om dan het woord. Het woord shalik. Dan het woord eh, sneeuw, maar dan niet de vertaling daarvan. Maar het Hebreuwse woord shalik van sheen lamut, gimel. Daar gaat het om. Dat, dat je moet altijd weten dat de zonger gebruikt alleen een einduidige, alleen maar één woord dat absoluut past. En niet een, gewoon een beeld geven ons sneeuw, oké, okay, so sneeuw is koud, kil, etc. Maar ook in het woord zelf is bijzonder belangrijk. Maar daar komen wij stap voor stap ook aan, qua gematrie, etc. En die, de genie van Ari is, dat hij hey, elke woord van die wat de zoger gewoon aangeeft, schelik, bijvoorbeeld schelik sneeuw, de sneeuw, dat hij komt dat via de gematria, kon hij dan voortreffelijke dingen laten zien, die nog steeds, nog meer en meer, dieper, dieper aanduiden van ons, waarom, wat betekent dat woord, behalve alleen maar sneeuw. Dus, bijom haaschel ik op de dag van de sneeuw, 18, punt, Heine. En de Avonot die Dan Nadun die ze hebben, die ze hebben, die vormen van hoe dat zit in elkaar. bestaan twee gerechtshoven. Eén is de hogere gerechtshof. Dat is, wie is, wie is de hogere gerechtshof? Dien moeten we weten. Wie is Dien? Waar komt de Dien vandaan? Dat is vrouwelijk. Maar goed, en nog een vrouwelijk wie? Wina. Wie is de hogere, hogere bedien? Wie is de hogere gerechtshof? Wie na? Eigenlijk. Wie het gerecht niet, lagere gerechtshof is, mag goed. Eigenlijk, altijd probeer te werken dat jij zelf die verband, verbanden legt. Jij zal zien dat het heel iets anders wordt dan uh, wat, zij allemaal, wat religie doet allemaal met. Al die hyenas en al die andere beelden die zij maken. Dat jij weet wat het, hoe dat in elkaar zit. Haino, dat wil zeggen. Wat betekent bijom had die ashelik op de dag van de sneeuw? Haino, dat wil zeggen. Bijom shugarmoal nood op de dag wanneer de zonden, al, wanneer de zonden het veroorzaakten. De zonden die het veroorzaakten op die dag dien dat de dien dat de wet wordt, de dien wordt euh, gedaan boven, dertien, boven, min beta diena van boven. Van, de dien komt, de dien komt, dus de strengheid komt, van wie? negentien. Van, min, beta diena van de hogere gerechtshof punt. Want van Arie Pien kan geen dien komen. Arie en Pien en Atik zijn dat absolute genade. Daar zit alles daarin natuurlijk, maar daar kan alleen maar het is alleen maar het witte, alleen maar het uh, alleen maar uh, barmhartigheid. Waar ik ken, en daarom is het geschreven, 20 twintig, loet je zij zal niet bang zijn voor haar huis dat het door de sneeuw zal schade oplopen ofzo. Ze zegt in een dat is de Hoge Dien. Dus de Hoge Dien 21, kijk wat hij zegt. Hamechona, shalik, dat de hoge dien heet shalik sneeuw. Oké, okay, voorlopig. De hoge dien, die heet sh eh, sh shalik. Shalik is dus sneeuw. Punt 21 na, de eerste punt. Lama, na met je red. Punt. Waarom zij is niet... Ze mag zich ze, ze is niet bang. Waarom vraagt ze niet die, uh, voor, Waarom mag ze? Waar is, waarom is ze niet bang voor de sneeuw? Voor die hoge dien. Punt. Eenentwintig na de tweede punt. Muisroomse koel. 22, betaalde wushanim al ken Jehollah lesbol es Hij hey, antwoord ons. 21 Mishum, dat is nog vertaling. Mishum, omdat shekol beita omdat al haar huis is bekleed door purper. Ook in de... Uh, we al, al ken en daarom, Jehollah kan zij, maar goed, kan zij Eshkazaka, het krachtige eh, vuur verdragen. Interessant is dat ook, ook in de Mishkan, ook de, dus de, de tempel die ze in de woestijn hadden, die verplaatsbare tempel. Dat ook die was ook bekleed by, onder andere met Shanim. Met die eh, soort purper, soort. Ik durf, niet, durf niet precies te zeggen wat het is, want het is een studie. Maar het is wel zo net zo'n purper, purper zo'n roodachtig purper. 23. A ah, de Kaan, hoe zodak het hoeft tot hier is het geheim van het. Vers. En nu gaat hij zijn uitleg En probeer nu absolute concentratie weer uh, van binnen doen. Want het is zeer pittig. Uh, 24. Peru, De uitleg. Punt. En Sheknegeta zijn Nikra zachter. 25. Waiken wat zijn de zachter? Dat zijn de zachter. Dat en boven hen hebben we de hogere we hoge wereld. Uh, Bina. Etc. Dan. Zerampien, we hebben gezegd. Heeft. Hoeveel normaal.? Hoeveel sferoot heeft die? Hij heeft niet. Hoeveel heeft die? Wat ontbreekt er aan de zerampien? No. In de absolute gar, precies. Zerampien is hoeveel? Zes sferoot, helft. Die heeft alleen. In de acelut heeft hij alleen maar eigenlijk zes, zes, eigenlijk als wij nemen dan, uh, als wij nemen five, de hele acelut nemen wij als vijf sferot, Dan hebben wij ketter, hochma hebben we tien sfeerot. Ja, want in het hoofd hebben wij altijd tien sferot, elke sfeera in het hoofd heeft, tel heeft tien sferot, Tien eiche, dus tien deeltjes. Maar zeer een pijn van de atiood heeft alleen maar zes tienden. En niet één deeltje. Een, niet eigenlijk zes tienden. Dus er ontbreekt hem nog aan gar. Ja, aan het hoofd. En de noekwa heeft alleen maar één sfera. En negen normaal standaard ontbreken aan haar. Ja of niet? En de hele... Uh, ...en dan werden... ...dat is van het Seloot... ...en dan werden nog drie werelden... Ge ...gemaakt... ...bejaidse Ravasiya... Ja, ...die ook bijdragen... ...aan de zon... ...en aan van het Seloot... ...en dan nog... ...wij moeten 6000 jaar... wij ...onze taak is... ...om al die... ...biorim, al die uitzoekingen te doen... ...om die vonken van het heilige... eruit te laten komen naar de hogere, naar de atseboot, waardoor ook de zeer van, en de Noe van atseboot verkrijgen hun volmaaktheid vanuit, door onze bureau. -rie. Dus gin kan zijn, kan treffen wie? En mannelijke, en het mannelijke, en het vrouwelijke, ja of niet? De en pin kunnen we zeggen, ja, het is toch mannelijke, het is toch geen noeke, maar de en pin is zestiende. Dus ook daar zit een zekere dien. Ja, Overal waar ontbreekt het aan dien, daar is dien. Oh, we zien vers, een vers, reint ook. Waarom breekt aan dien, is dien. Dus, dus dat is dus en, en zeer aan is het mannelijke en ook wel is vrouwelijke. Dus er is een dien dat mannelijke dien is en het vrouwelijke dien. Maar, ja, maar, want het is hisaron, het is de kort. En nu, 24, Pirouch, de uitleg. Hadinin, zeknegeta zachar. Goed opletten. De dinin, dus die dien van de strenge dienin, Dinin die tegenover het mannelijke zijn. Heten schellig, die heten schellek die heten sneeuw. Ik ga niet over de gematrie, over dat woord schellig, daar zit, zoveel so dingen, maar het is voorlopig, het is al genoeg. Die heten mannelijke, dus man, dienen die tegenover mannelijke, dus mannelijke, die zich manifesteren in het mannelijke, die heten die schellig, die heten sneeuw. 25. Waar kennen daarom, nifhanim wordt het geacht. Die dienim worden geacht, die mannelijke dienim, Worden geacht. Shenim shahim, dat zij aangetrokken worden mi Bedina af van de hogere bedien, van de hogere gerechtshof. Punt. Een hogere gerechtshof weten wij dat het dan de Bina is. Dus de biedade, de linker kolom. De eerste rechel. We dienen eilu kashim od baresha ela shenaihim him Baseifa Ki nim takim rak Baseifa seifa shihudri anukva. Uch neged hadinim Halalu Amrahanukva sam Samhuni ba ashishiot ba ashishiot haromes lebet five ashiot es shel mala shihiabina bina ve es shela zes atzma goed goed goed opletten. als je een keer dat dat concept van dienem, hoe die dienem zijn, et cetera. En hoe die dienem manifesteren zich, op welke manier die manifesteren zich, bij het mannelijke en bij het vrouwelijke. Het zijn verschillende. Ja? Want de dienem kunnen zich manifesteren waar in het hoofd goed opletten in het hoofd van, in het hoofd, of in het, uh, dus, betekent, in het hoofd, aan, of in, het ho in, het, oh, in het hoofd, of, aan het einde, dus, aan de top, van een parzoof, in het hoofd, of aan het einde van een parzoof. Kijk, okay. aan het einde van een parzoof, duidelijk, daar is aan het einde, komt, einde van het licht. En daar is natuurlijk ook, plaats waar, waar dienem kunnen zijn. En hoe, let op, hoe weten we, hoe, dat, dat is, als je dat weet, hoe, dan weet je dat als het bedekt is, kijk, als eh, dus een, een, een lagere die bedekt, een deeltje van een hogere, dan is het een soort mitoek, een soort Verzoet, ver, eh, verzoeten van de lagere gedeelte van een hogere. Dus als een, een trap treden, bekleed een andere trap trede, dan dat de plaats waar het bekleed, dat kan zijn dat die bedekt als het ware die gingen. Net zoals de een kledingstuk bedekt de naaktheid van de mens. Dus en kijk nou even, dat heb ik tussendoor even gezegd, en nu kijk wat hij ons het is een nieuwe begrip, nieuwe dingen die wij nu aanleren. De regel 1, de linker kolom. Zo so zien we dat na 150 zogers hebben we voor het eerst iets, een nieuwe, diepere ding, waar wij nooit nog, waar wij nog nooit tegenkwamen. Zo so zijn er meerdere, meer van die dingen. De regel 1. We dienen eilu en deze dinin, dus die mannelijke dinin, mannelijke dinin, wat, wat sneeuw zijn, die zijn kashim zeer zwaar beresha, zeer zwaar in het hoofd. Dus in het hoofd, in, het, in het, de hogere plaatsen van de, in het hoofd van, de, van het manlijke relashnaihim bassefa marda mar dizayn sacht of lichter dinim, lichtere dienim bassefa anet ende fane de anet ende von het mannelike sehr schön das auch ihr bei een man is precies zolde hier op is ook precies ki einam nim takim leto pandi worden verzoot of der wel de din din moet je verzooten ja, eigenlijk, Die dien moet je altijd verzoeten met chassadim. Die, want die worden verzoet alleen maar, die, die mannelijke dienim worden verzoet alleen bij aan het einde. Shehuha nukwa, dat daar, dat dat is nukwa, het einde van de mannelijke daar is nukwa. Punt. Doet er niet toe dat het nog niet helder is. Alles komt. Dus bij het mannelijke is dus in het hoofd. hoofd daar een zware dingen. En daar ontbreekt er de gaar van lichten. Maar aan het einde. Dus aan, onderaan. Aan het einde van hem. Daar zijn de zachtere dingen. Want daar komt de noekwa. De plaats van de noekwa. En zij doet de bedekking bedekt als het ware deze dienim Goed is als zo dat zien. neget negatieve dienin halalo, amraan ook qua over deze dienin, tegenover over die mannelijke dien Zij de in de shira shirim in het in het leider Zadenukvadar sprykt tot teicha de deze zedinin, Deze deze zedin manlike dinnin. Fyr, sam ba omring mei, zei omring den mei, ba ba met furen and furen in niend meer fout. Is es <laughs> is fyr, en asishut is Eigenlijk uh, zitten dan twee maal vuur. Goed kijken. Haromez, Lebed, Eshioot. Dat zinspeelt op twee vuur. Fure, twee soorten vuren. Een vuur, dat is dien. Ja, of niet? onthouden. Vuur is ook dien. Dus zij dus, uh, is omringd door twee vuren. Esh shel mala, vijf, shehib abina De vuur, het vuur van boven, goed opletten. Het vuur van boven, dat bina is. We esh shela, en haar eigen esh, haar eigen vuur, haar din. E we en haar eigen din, we esh shel atzma, en haar din. Dat zijn dus die. דדינים דין די זס ואס אחר שיה шла בית аш יот איינו יזייבן миматкет это динин ה כרים הכרים что Kijk nou wat een beeld maakt ons. Dus de vrouwelijke, ziet dat de dien goed opletten. De dien van de noekwa. Die, als het goed is, wanneer de mal goed, goed opletten. Het is niet moeilijk, maar alleen het beeld, als je dat goed smaakt, mal goed. Wat doet zij? Wat is de tekun van de behoud correctie? Zij steigt op naar de bina. Ja of niet? Van de bina komen de dienim. Bina van de, de bina is de oorzaak van de dienim. De van de bina was de eerste sfera die zei nee, ik wil niet ontvangen. Herinner je nog? Ik wil alleen maar geven. He Dan komen de dien van haar alleen dien door het nee zeggen. Oké, okay. aan de andere kant ver, verkrijgen ze daardoor de, de wens om te geven. Eh? Maar eerst zeggen ze, nee, ik wil niet ontvangen. Terwijl het doel van de schepping is juist om te ontvangen. Dus daar zit het dinim in die bina. Dat is de hogere din. En dat heet es, hoge vuur. Din is gevoel geeft ons dat het eh, vuur is. En haar eigen vuur is, de goed, die steekt op naar de Bina, die heeft nu twee vuren. Haar eigen vuur en het vuur van, haar eigen dien, en de, het vuur van de Bina. Twee vuren. En daardoor die twee vuren verkrijgt je kracht. Waarom? Zij verkrijgt kracht door de Bina, omdat Bina, Bina is hoger dan de Pien. Ja of niet? Zij steekt naar de binnen en onder haar blijft dan zeerend dien. En de dien van de zeerend is mannelijke dien. En goed opletten, mannelijke dien is dus niet vuur, maar keelheid. Ja, Die sneeuw, koel, koud zijn. Dat is de mannelijke dien. Iedereen begrijpt het? Dat is de mannelijke dien. Wat is mannelijke dien? Dat moet je goed zien. Dat het vrouwelijke dien is vuur. En maar de mannelijke dien is sneeuw. En deze is te de kort en deze is te de kort. Maar nu de malchut die steegt op naar de Bina, heeft ze twee vuren. Haar vuur en het vuur van de Bina. En wat, wat heeft dat voor. Voor gevolg, zes. Zes na de punt waar A's en dan Acharshi, Eshla, Betashi, Jot, Eylo, Naat. Aangezien zij heeft twee deze vuren, hier let op, hier zij me het Memateket etadienienien, Acharim de, de, de, de Szelek, zij verzoet, dus corrigeert, zij verzoet. De kaude dienim van de, de sneeuw, van het mannelijke. Hoe, op welke manier? Hoe kan je koud verzoeten? Hoe kan je koud corrigeren door, door het vuur? Daaruit weet hoe dat kan. Kie haesh, shila haar haar vuur van de malchut. Die steekt op naar de bina ziet het trekt uit, hun houd het koud. koude van hen, van de dingen, van die mannelijke dingen. Kijk wat het beeld geeft die ons äh, acht na We zeggen om er lotirale raale beitadeik en Michelek, da dina ila de hainu, a kashim, di de nikra, anikra dina ila Amai. Bagin bagi elef de lavush. shanim, Shnaim. shanim. Shanim Usot bet Ashyot Of shnaim The word so has spelled uh, As The same as shnaim A kanal Umi Shum beitala vushba Bet ashyot Alken Дез дертин лотер але בית ابي шелек. Вадраба а шелек фиртен мит матек тоха шио чила. Шесе амру. Веяхил 15 ле месабель хешата кифа. Ше хашелек газе озер. Lisboa et al. Kijk nou wat een beeld geeft die ons. Dan weten wij hoe dat zit tussen de zeer en ook de mannelijke en vrouwelijke. Kijk, dezelfde krachten spelen ook in onze wereld. Absoluut. Kijk nou. Als we weten hoe, dan weten we hoe te verdragen. En hoe, welke manier dat wij niet vluchten soms. Vluchten wij omdat wij voelen dat het een vuur is en soms is het net als net als sneeuw. Eep, dan moeten we weten hoe dat voelt. Acht. We meer, en Dat is wat de zoon zegt o, er, door de woorden van door woorden van Salomo in Mischley. zei zal niet Bang zijn voor haar huis dat het schade zou oplopen door de sneeuw. Da dinailaa dat is de hoche din, de shellek de sneeuw is de hoche din. En hoe komt dit let op? En uh, hoe komt dan de sneeuw in het hoofd van de arihantin? Hoe komt het? Uh, van de Pin van het mannelijke? Zerenpin. Hoe komt het? Dat staat in het hoofd, heeft Zerenpin, het mannelijke, heeft äh, zware dienim. Hoe komt het? Wie komt dan hoe, van wie krijgt Zerenpin zijn mochen? Van de hogere. Van de binat. Ja of niet? Van de binat. Zerenpin ontvangt. Elke lagere ontvangt van de negief van de hogere. Oké, okay. Yershut is, ook okay. van Yershut, oké, maar Yershut is bina. Oké, of dit, abo, het is bina. Dus wat is dan, Dus de, wie is de leverancier van de mogen aan de, aan de, aan, aan Zeran Altijd, de mogen komen. Van de hogere naar de lagere. Dus, en van de Nehi, van de netse, hood, oh, je Van de hogere, die daar, daar zit daarin, die dragen, die vormen de, als het ware, de omhulsels. En daarin zitten de dingen voor de, de, de voor de lagere. Dus, in, dit hoofd, in het hoofd van de Arich, in het in hoofd van de Zeeran Pien, deze mannelijke. Daarin zit, komen daarin nehi van de Bina. In zijn hoofd. En nehi van de Bina, dat is Bina. Of dat nehi van de Bina, het is toch Bina. En de Bina is vrouwelijk. Dus binnen het hoofd van de pin zitten dan in het hoofd van de Serapin het mannelijke. Zitten de nehi van Bina. De hier van de Bina komen de dinim. Daarom is dan. Daarom is het, de hoge dienium komen in het hoofd van de zeeranpien. En daarom de zeeranpien uh, heeft zware dienium in het hoofd. En dat heet schellek uh, Als uh, sneeuw. En dat is wat hij zegt. We zijn schomer acht. En dat is wat hij zegt. Gewoon beeld maken. Niet denken zo wat ik begrijp. Gewoon. Zonder iets, de logica, et cetera. Gewoon horen dat, ik gebruik absoluut geen logica. En dat op die manier, zo so half sluimerend, maar van binnen wel. En de draad moet wel actief zijn. Moet je wel niet, niet inslapen. Maar wel actief en tegelijkertijd, laat het dan mee met mij gebeuren. Het is heel iets anders. Geestelijk is Dus kijk nou. We zijn schoon en dat is wat hij zegt in de. The, in the Mislé in de spreuken van de over de Nukwa, dat, uh, dat zij is niet bang for voor uh, haar huis vanwege de, de de sneeuw van de, dat is de hoge dien dina ila'a, dat is de hoge din dat zit nu in the uh, de ziranpi in het mannelijke. dat is de hoge dien dat is de bina de negie van de bina die zit in het hoofd. Van de zeerampine, dat heet euh, sneeuw. De haino, dat wil zeggen, hakashim, de Dat wil zeggen, de zware dinim van het mannelijke dien, hanikra, dienaila, die heeten, die diena, die de hooge din heet. Ja, die hooge dien weet waarom. Daar zit in, in zijn hoofd, in zijn hoofd zit dan de dinim van de euh, bina. Amay, waarom, waarom zeg 10 amay? de woorden van de zogeheten. Amay, waarom is hij niet bang? Begin de be, beta, lavushanim, omdat al haar huis is bedekt of bekleed in het purper. En het purper wordt word, geschreven shanim. Maar de zoger interpreteert anders dat woord. Zie dat? De Torah zegt zo en dan is het letterlijk dit of dat. Dat is wat men naar woorden uh, vertaalt. Purper, et cetera. Wat geeft het met purper? Maar kijk nou wat de zoger zegt. Het is hetzelfde. Dat shanim, kijk als je kijkt naar het woord shanim, is net zo so geschreven als snaim, als twee. Dus dat woordje. Shanim, purper, die, dat is de zoger interpreteert in, dat het sneeuw twee is. Waarom is zij niet bang voor de sneeuw, omdat zij twee heeft? Wij We weten wat twee ze heeft. Hoe, zo dat is geheim. Wat betekent Shanim, die purper, of die is ook twee? De andere betekenis is twee. Dat betekent... ...Bet Ashiot... ...van haar twee vuren... ...zoals boven gezegd was. Dus de vuur... ...duidelijk, de vuur van haar... ...van de Malchut zelf... ...en de vuur van de Binat... ...door die twee vuren, Oké, okay, maar waarom dan niet... ...waarom dan... ...als zij dan twee vuren heeft... ...waarom is zij dan niet bang... ...voor de, voor de sneeuw? ...ba Bet Ashiot... ...en aangezien haar huis... ...is bekleed of bedekt, bekleed in twee door twee vuren. Alleen daarom, Ralebeit daarom, zal ze niet bang zijn, haar huis zal niet bang zijn, of zij niet bang zal zijn voor haar huis dat het dat van door de van de sneeuw, dat de sneeuw daar zal Schade toebrengen of wat dan ook. Wat raba, maar in tegendeel zegt hij. Hashelek veertien met matek toch goed opletten. In tegendeel, in tegendeel. Dus niet alleen dat zij niet bang is dat zij schade zal oplopen door de mannelijke, door de vuur, door de diening van het mannelijke. Maar in ja, in tegendeel. Dat de schelek, dat de sneeuw, dat de, sneeu, de mannelijke dinim, let op, met uh, matek worden verzoed, dus worden gecorrigeerd, toch hashe yotschela door binnen haar vuren. Dus binnen haar vuren zit uh, uh, de sneeuw, het mannelijke dinim, want zijn rampine is hoger dan de malchut. Eigenlijk, malchut is altijd bekleed zeer aan de ene kant we kunnen zeggen, zeer pin is hoger dan de, de malgoed maar we kunnen altijd zien dat wat hoger is, is binnen wat datgene wat lager is ja, dan zo so is het precies met het huis gesteld daar binnen zitten mannelijke dienem en de noekwa die heeft twee vrouwelijke dienem dus de vuur vuur, de twee vuren die omringen de, de het mannelijke, de sneeuw. Dus dan zegt ze in tegendeel, dat de, de, de sneeuw, de sneeuw die wordt verzoet, betekent dus gecorrigeerd, binnen de, deze, binnen haar vuren, binnen haar twee vuren. Maar de, goed opletten, maar dat is de malgoed, die al opgestegen was naar de binnen. Niet vanuit haar positie zoals zij is, maar wanneer zij opsteegt naar de Bina door de verbinding met de Bina. We zijn Amro, oh, dat is wat hij zegt, de zoger. We zijn Jarachiel 15, we zijn Sabel, Eshatakiva. En, en, en hij kan, hij kan, hij, hij kan verdragen Eshatakiva, de krachtige krachten. Ja. Het krachtige vuur, zie je dat, dat het, die kan verdragen, het krachtige vuur. Wat betekent dat, vijftien? Hij zei dat dit, dat deze sneeuw, als let op, helpt haar, helpt die noekwa, lisbol Lisboel, het asjejotsela, om haar vuuren te verdragen. Zie je dat? Het mannelijke, de sneeuw, de geniem voor mannelijke geniem die helpen de Nukwa om haar twee vuren te verdragen. Nee, net zoals we zien, dat de sneeuw gaat sneeuw en dan gaat het natuurlijk, de, de, het vuur neemt af als het sneeuw komt. Punt 16. Huh? Oké. Okay.